Hebt u gehoord wat daar gebeurd is? Ja, ja, aan de grens hoorden er een paar mensen over praten. Mag ik nog een weten? Paar... Raar hoor, stel je voor... die kerel werd doodgeschoten midden in de televisiestudio... voor de ogen van alle kijkers. Uh, hebt u het gezien? Tuurlijk. Ik en mevrouw zaten in de achterkamer te kijken. Dacht eerst dat wij het programma hoorden. <laughs> die sjouder. Weet u dat die altijd iets dergelijks uithaalde? Een soort verrassing. Nou, en was dit geen verrassing...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 Die hem neergeschoten hebben? Ja, dat zei ik. Ja, dat meen ik altijd verstaan. Lolletjes zeker. Tuurlijk, een lolletje. <laughs> Toch moet je zulke lolletjes maar niet maken als mevrouw erbij is, meneertje. Sheldon Reeves was een van haar favorieten. In orde, ik zal mijn schuld wel verzwijgen. Dank u. De bospresentaart komt eraan. Ja, en, en een kopje koffie, hè? En een kop koffie. Hotel. Oh,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 En, en jij nee, zei... De... Ik heb alleen maar gezegd wat Red Hudson me vertelde. Op de tafel in de studio lag een stuk papier. Hé, hey, jassen daar zit bloed. Ik zal het je voorlezen. Het briefje is gericht aan de heer Sheldon Reeves... ...radiostation WBHM, Philipsburg, New York. Okay. En daar staat op dat het dringend is. Nou, zoals je ziet is het op een schrijfmachine geschreven... ...en de inhoud luidt... ...operatie uitgesteld... Okay. ...onmiddellijk melden bij Harrens Keep... ...voor verdere instructies...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 Ze wendde haar blik even van mij af... en op dat ogenblik greep ik haar. Oh, oh je gek! Je hebt mijn polspijn gedaan. Had je die revolver maar niet vast moeten houden. moeten weer binnenkomen, hè? Oh. Huh? Wat doen jullie hier? Huh? Oh, een zakenreis, liefje. Hier, dit is Pieter Oren.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 De werkelijke dader was het zesde, tevens laatste deel van de hoorspelserie Gevaarlijke thee, geschreven door Lester Paul en vertaald door Jan Hardenberg. De rolverdeling Paul van Gorkum speelde Philip O'Dell. Trudy Libozan was Heather. Frans Kokshoorn Rowan Fraser. Els Buitendijk, Kay Alland, Angelique de Boer speelde een kassière. Kees Broos was Ben.